aan de hand, kapitein. Formatie Sabors is op de terugweg, majoor. Eén van de toestellen is lelijk geraakt. Het zal wel een crash worden. Wie is het? We wachten nog op nadere berichten, majoor. Ze zitten nog boven het vijandelijk gebied. Hoe lang nog? We schatten nog een dik kwartier. Tot zo lang is er absolute radiostilte. Wie zijn er op weg? Het veertigste squadron, Lomen en zijn ploeg. Juist, yes, ja. Stel het je ervaren, Het Zal wel lukken. Laten we het hopen, majoor. Laten we het hopen. Groen 1 aan groen vijf. Hoe sta je ervoor, Snow? Holy terug Blijf teruglopen, Tim. Ik ben zo vlug, maar ik geloof niet dat ik het haal. Nou, over twee minuten zitten we boven eigen gebied. Dan kun je wat mij betreft uitstappen als het niet meer gaat. Als het even lukt, wil ik toch wel thuis eten. Ik ben allergisch voor je Maar ik heb je toestand al doorgegeven aan de basis. Er staat dan ook het vangstcomité klaar. Hoe zie ik eruit? Nou, trek je das op. Dit is een hap uit je staart. Vertel mij wat. Dat ding houdt zich als een trail. Wat is er aan de hand? Kijk maar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 Waarschuw de grondtroepen. Wat je, Groen 1. Mag Groen 1 aan allen. Groen 5 kan ieder moment... ...waar dan ook naartoe schieten. Verder uit elkaar en klimmen. Groen 1 aan 5. Snow. Wordt wakker. Snow. Hij kan toch? Nee, hij kan toch? Dat was weg. Snow heeft het gehad. Jezus. Een pik voordat hij naar huis ging. Ik steer hem niet meer voor mij. Groen 1 aan basis. Groen 5 stort neer. We zitten boven sector 4... ...maar hij kan God weer waar te terechtkomen. God was ook zijn gewaarschuwd, Groen 1. Positie. Zien jullie hem nog op het scherm? Nee, we zien jullie nog maar nauwelijks. Zo fijn is, is Ajor, ik kreeg net van de deur te horen dat Snow verongelukt is. Goeie god, de week voor zijn vertrek. Het is Tricia. Ik heb hem al eens vermist opgegeven. Ze zijn hem aan het zoeken. En waar gebeurde het? Boven sector 4. Snow had toen nogal wat vervaard. Je weet dus nooit welke kant hij is opgegaan. Uh, geen rotweek nog en hij had het gehad. Nou, laten we hopen dat ik er zelf niet te veel weet van heeft gehad. Volgens Quorum, commandant Lohman, was hij bewusteloos hoe hij neerstortte. Nou, eigenlijk wel zo goed. Stuur Lohman naar me toe zodra hij galant is. Uitstekend, majoor. Nu, kinemer. De andere toestellen zijn niet meer te zien. Ga erheen en zorg dat hij het overleeft. Goedemiddag, meneer. Ga zitten, Lohman. Wat is er gebeurd? De aanval is geslaagd te noemen.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 Maar aan het eind van de baan gaf die gas en verdween weer. Daar heb ik hem. Het is een saber, maar ik zie geen kenteken door de zon. Ah, wacht maar, hij komt wel dichterbij. Zullen we een paar kisten de lucht insturen, majoor? Nee, laten we afwachten wat het schoon doet. Verdomd, het is een kist! Kijk maar, die hap uit de start. Ze zitten geloven. Hij had al drie wat hier zonder damp voor te zitten. Is er radiocontact? Ja, we hebben het al diverse malen geprobeerd, major. Hij, hij geeft geen antwoord. Kon je hem wel zien zitten? Ja, het ons. Maar ik zag wel iemand zitten. Natuurlijk zag je iemand zitten. Snow natuurlijk. Ja, wat hier gebeurt, dat, dat komt me nauwelijks natuurlijk voor. Ja, hij zou de tijd droog hebben gevlogen. Ah, geen drie kwartier, dat lukt je nooit. We merken het vast wel. Ik geloof dat hij gaat landen. Ik ben benieuwd. Zo te zien komt hij goed aan, ja, maar, Hij heeft veel te veel snelheid om te landen. Is het net geheel aan het eind van de maan? Kijk, hè? Ja, het net is omhoog. op, oh, Remmer. Komt Hij redt het! Ik geloof niet eens dat hij jouw vang nodig heeft. Ah, geweldig wat een piloot! Ja, het is tenslotte slot een kerel van mijn squadron. Nee. Hij staat stil. Hij nee. nee, blijft stilstaan. Kom mee, we gaan er naartoe! Nou, waarom komt hij niet? Kennelijk iets te doen. Ja, ik begrijp er niks van. Hij maakt een perfecte landing met dat kring. En waarom komt hij er dan niet uit? Het was kennelijk zijn laatste krachtenspanning. We zien wel. Verroest. Uh, hij ligt helemaal met zijn hoofd opzij. Hier? Zie je dat? Ja, ja, hier met die ladders. aan alle in de kanten. Ik maak hem wel open. Kapitein, aan de andere kant. We zullen hem eruit moeten tillen. Ja, ja u kunt hem openmaken, majoor. Hé, hey. zo. Kom er eens uit. Roest. Hij is bewusteloos. Pak zijn riemen op, Joe. Hier is hij los, majoor. Heeft u hem? Ja, er maar. God alle wat is die vent zwaar. Pak ze zijn benen. Laten we hem aan jouw kant zakken. Ja. Hebben jullie hem daaronder? Daar komt hij. Ja. Vakken, ja. lachen. Slepen jullie die kist weg. Hier staat hij alleen maar in de weg. Ik wil zo gauw mogelijk een uitvoerig rapport van het schade. Wat is er aan toe, Doc? Diep bewusteloos. Volgens mij al uren. Uren? Kan niet. Hij heeft het ding nou, dat ding zeilloos neergezet. Kan wel zijn. Maar zo gauw heb ik er nog nooit iemand zo diep bewusteloos hier raken. het even blijven. Geen pottenkijkers er. Laten we eens kijken. Juist, dat klopt allemaal. Inderdaad, Snow, je had de basis nooit gehad. Laten we maar eens beginnen met hier vandaan te gaan. Vroom 2, laten we proberen hem op de vleugels te nemen. Als we onder hem gaan hangen, kunnen we hem naar beneden dragen op de luchtdruk. Oké? Okay? Nee, zeker niet. Oké. Okay. Laten we de voorstelling maar eens laten beginnen. Hup! Daar gaan we. Niet doen, Snowree. Hij kan het al. En we zijn weg. Eerst die kist maar eens repareren. En dan onze vriend thuis brengen. U zei je ook alweer, beste Snow, een natte dweil, hè? Wel nou, het karakteriseerd. Maar die dweil vringen we wel voor je uit. Jij komt wel thuis, kerel. Jij komt wel thuis. Jij wel. Hallo, GH78. Meld u. GH78, meld u. Sorry, beste mensen. Geen tijd. GH78. GH78, meld u. Nee, we melden ons niet. Jullie mogen al blij zijn dat ik dat ding voor jullie thuis breng. Zo, zo. Mijn hele ontvangst komt niet zo te zien. Eerst nog eens kijken hoe lang die baan eigenlijk is. Ha, aardige vondst. Van net aan het eind. Hier hebben we wel weinig vertrouwen in. Goed. We kunnen het wel wagen, dacht ik. Verduiveld goed toestel trouwens. Nou, dat we die aan de maren hadden gehad. Nou, daar gaan we dan weer. Het ontvangstkambiteer is niet zo belangrijk. ga 78, meld u. Stil nog even, beste mensen. Ik heb het al moeilijk genoeg. Lager niet. Lager, daar hangen. we. Je zult heel wat uit te leggen hebben. Mijn beste snow. Alsjeblieft. Meneer is thuis. Dank of niet?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 Ben je nieuwsgierig, voor? Zal ik het je voorlezen of ben je te moe? Ik wil wel graag weten wat erin staat, majoor. Hmm? Maakt u het niet te lang, majoor? Ik sta er echt wel op dat de luitenant dat als een rust toe komt. Begrijpt u? Je hoort de dokter, vrouw. Zal ik maar weggaan? Nee, nee, echt niet, majoor. Ik lig me anders toch maar op de wind als ik geen zekerheid heb. Hoezo zekerheid? Nou ja, ik bedoel, ik wil ook graag weten hoe mijn kist er aan toe was toen ik hier terugkwam. Houd oh, kort, majoor. Vijf minuten nog. Oké, okay, dokter.